De twee Polen die explosieven zouden hebben geplaatst bij vestigingen van Ikea wilden 6 miljoen euro hebben van het meubelconcern. Dat zegt de Poolse politie. De twee werden woensdag opgepakt. Eind mei ontplofte bommetjes bij Ikea-vestigingen bij Eindhoven in België en Frankrijk en later in Duitsland en Tsjechië. De mannen zouden hebben gedreigd met meer aanslagen als Ikea niet betaalde. Het concern is volgens de politie niet op de chantage ingegaan.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 Voor een 7-nacht fjordencruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9779. Helaas, zonder voetbal, we praten er een heel klein beetje over... maar ja, er is nou helemaal niks. Handbal is er wel, Europees tussen Volendam en Nant. En we hebben straks ook nog basketbal uit de Nederlandse competitie. Althans, wat daar nog van over is. Groningen tegen Leeuwarden, we gaan dus naar het Hoge Noorden. We hebben ook veel turnen uit Japan. We praten het komende uur met Nicolien Sauerbrei. Dat alles in dit uur van Langs de Lijn Maar... Zaterdagavond langs de lijn is er, of er voetbal is of niet, tot 11 uur met sport en muziek. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Je hebt Champions League handbal bij uh, de handballers. Ja. Bij de handballers ja. uh, en daaronder, want Nederland is daar net niet goed genoeg voor... heb je natuurlijk nog een, een laag niveau. Dat is EHF handbal. En Volendam speelt vanavond tegen Nantes. En hoe goed is Nantes uit Frankrijk, Richard van der Maden? Ja, dat is toch uh, absoluut uh, top, denk ik, in Europa. Het zal vanavond ook uh, duidelijk moeten worden hoe goed ze werkelijk zijn. Ze staan op dit moment na acht minuten in een bomvolle sporthal... ...Opperdam in Volendam voor met drie tegen twee. Vorig jaar eindigde Nant als vijfde in de Franse league. Terwijl het nu heel knap via ja, Matthijs Vink 3-3 wordt. Wat dat betreft is er dus volop spanning in het begin van deze wedstrijd. Maar ik schaar Nant toch tot een van de beste ploegen in Europa. En dat heeft alles te maken met het Frans. Uh, onze handbal een hele grote sport na voetbal en rugby is handbal de derde sport in Frankrijk. Nantes werkt bijvoorbeeld om een ander voorbeeldje te geven met een begroting van 2,8 miljoen euro tegenover 2,5 ton bij Volendam. Dat zijn gigantische verschillen natuurlijk en Nantes is een ploeg die ongeveer uh, meedoet met de ploegen net onder Montpellier. Meestal worden zij kampioen van Frankrijk ook het afgelopen seizoen weer. En daaronder zitten dan vier, vijf ploegen, waaronder ook bijvoorbeeld Nantes. Dat uh, bestaat uit een aantal zeer indrukwekkende mannen. Vooral in de opbouwrij grote reuzen van bijna twee meter lang. Ook op het doel staat een, een enorme kolos van een vent. En daar moet Volendam het dan tegen doen. Vooral, denk ik, op basis van veel snelheid. Dat zal zeer belangrijk zijn. prachtige kogel van negen meter... Heel strak in de linkerbovenhoek gegooid door Jasper Adams. Die ook al zorgde voor de eerste goal van Volendam in dit duel. En zo is het na 9,5 minuut in deze wedstrijd. 4 tegen 3 in een duel waarin het ook moet gebeuren voor Volendam. Want in Nederland wint Volendam zo ongeveer alles. Het vizier is echt gericht op Europa. Het lot is ze niet zo gunstig gezind met deze ploeg. Want het had een betere loting kunnen zijn voor Volendam. In elk geval gaat het in het begin vrij aardig. Want Volendam leidt na bijna 10 minuten met vier tegen drie. Yeah, baby, I'm ready uh -huh. I was pretending not to say Jeans en fatback met Ready. Ze waren naar Tokio gekomen om zich aan de wereld te laten zien. De Nederlandse turnvrouwen zouden gaan knallen. Misschien dat zelfs een top 8 klassering al erin zat. En daarmee directe plaatsing voor de Spelen. Maar het liep allemaal anders. Oranje maakte fouten. Veel fouten. Moest vrezen voor een plaats buiten de top 16. En buiten de top 16 dan zouden ze niet eens deelnemen aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Zo volgde Oranje tussen hoop en vrees de tweede kwalificatiedag... waarop nog veel concurrenten in actie kwamen. Edwin Cornelissen. Japanners die zijn helemaal koffiegek. Dus als je de hal uit lopen en de straat oversteekt... vind je een grote variatie aan koffiebarretjes. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon 100 yen in de automaat stoppen. En er is de gekoelde espresso, cafeolé of cappuccino... En zo'n cafeïne-shot is ook wel nodig op kwalificatiedagen als deze. Lange dagen, in een warme hal. Dan klinkt zelfs het live entertainment niet altijd meer even zuiver. En toch moeten we hier zijn om te kijken hoe Nederland gaat eindigen. Lieke Wevers is een van de turnsters die ervoor kiest om al vroeg op de dag in de hal aanwezig te zijn. We zijn even uh, rustig aan te stellen van gisteren. En, uh... Ja, toch wel met spanning aan het toekijken hier. Want wat gebeurt er na zo'n wedstrijd? dan kom je in het hotel en dan ga je dan nog met elkaar om tafel? Of... Uh, ja, we hebben wel uh, gewoon nog even nagezeten op de kamer en zo. We konden niet direct slapen, maar uh, ja, we hebben gewoon uh, het afgesloten. Maar het beste van te hopen, weet je wel. Hoe was de stemming eigenlijk? Een beetje gemengd eigenlijk. De ene was wat uh, meer teleurgesteld dan de andere. Maar uh, we hebben elkaar proberen positief te houden en uh, hoop te houden. En nu inderdaad het grote afwachten, uh, op wie heb je gelet in deze subdivisie? Uh, op uh, ja, Duitsland uh, en Amerika die steken er in ieder geval uh, echt bovenuit. Maar dat wist je al hè? Ja, dat had ik wel verwacht en uh, Brazilië die hebben gelukkig uh, net achter ons gelaten. En, uh, Kijk, dat is er eentje minder. Ja, dat scheelt wel echt, uh, dat is wel goed voor ons. Dus hoe ziet het er nu uit? Nou, ik heb er wel vertrouwen in. <laughs> dat in die top 16? Ja, mm -hmm. Waar Lieke Wevers kiest voor een lang verblijf in de hal, zijn er ook turnsters die de straat op gaan. Beetje rondlopen, beetje winkelen. En dan om 5 uur middags, met de pendelbus, naar de turnhal. Wat ze op dat moment nog niet weten, is dat de strijd beslist is. De top 16 gaat zeker lukken. Dus vangen we ze op als ze uit de bus komen. Joy, goedkoop. Het is dus gelukt, hè? Oh ja, dat uh, zou kunnen. Ik weet niet. Ik heb de laatste tussenstand nog niet gehoord. Dus, uh... nou, wat wij gehoord hebben is dat top 15 in ieder geval bereikt is. Nou, gelukkig maar. <laughs> is het toch een opluchting dat je in ieder geval bij die top 16 zit? Nou, um, ik denk niet echt dat... Ja, nou oké, okay, misschien wel. Ja. <laughs> en daar, de andere dames. Yvette, heb je het grote nieuws al gehoord? We hebben top 16 is het zeker? Uh, het is zeker. Nou, dat is heel mooi. Ja. <laughs> Was er nog enige twijfel bij jullie, eh, Celine?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 Ja. Um, maar top 16 uh, die had ik wel de hele tijd in mijn hoofd zitten. En, uh, ja, we zijn dertiende geworden. We weten dat we echt veel beter kunnen. De komende periode zullen we moeten gebruiken om stabieler te worden. De foutjes weg te werken. En uh, toe te slaan in uh, januari. En terwijl het publiek langzaam de zaal verlaat... komen we er ook degene tegen die verantwoordelijk is voor het individuele succes. Celine van Gerner op de geschone lijst als veertiende naar de meerkampfinale. Ja, mooi. Het is al weer beter dan vorig jaar. En uh, nu kijken of het nog beter kan in de finale. Zo, dat was de kwalificatie bij de vrouwen. Nog maar snel even wat jennen verzamelen voor de gekoelde blikjes koffieautomaat. Want morgen gaan de kwalificaties bij de mannen van start. Dag en nacht en wij daartussen. Jouw kussen zacht. Zang van komen en jou gaan. slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch.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 Fantastisch toch, heet het nummer en het is van Eva de Roveren. volendam nant we stonden net voor, liefste van de Maden. Inmiddels achter Ronald, 5 tegen 9 in het voordeel van de Fransen. volendam nant om de EHF-cup dus. En Volendam heeft het balbezit op middenopbouw met Boy van Limbeek. Speelt de bal naar Adams. Uh, volendam stond inderdaad voor door die goal van Jasper Adams... maar in vier minuten tijd stond Nant in één keer voor. En inmiddels is het verschil dus opgelopen naar vier doelpunten verschil. Kappel komt nu snel uit zijn doel... Terwijl we nog maar 12 minuten te gaan hebben in de eerste helft, Wat dat betreft gaat het snel. Een overtreding wordt er nu gemaakt door een van de Volendam spelers. Volendamse uh, middenopbouwer is dat van Limbeek. Een beetje theatraal gedrag van uh, een van de Franse spelers... die direct uh, kermend van de pijnen naar de vloer gaat. Volgens mij was daar niet zo heel erg veel aan de hand. Ondertussen kan ik uh, dan even vertellen dat het Franse handbal echt op een uh, enorm hoog niveau staat. De nationale ploeg bijvoorbeeld won de afgelopen vier jaar alles wat er te winnen viel. Olympisch goud in 2008... Uh, de Franse nationale ploeg won het EK twee jaar geleden. Prolongeerde afgelopen januari dus uh, dit jaar het, uh, de wereldtitel. Uh, Montpellier is in Frankrijk al jaren een uh, absolute top. Speelt daar Champions League en kort daaronder zitten een uh, groot aantal clubs waaronder uh, dit... Uh, deze ploeg Nantes die echt ook in deze wedstrijd in korte tijd al heeft laten zien dat ze echt geweldig goed kunnen handballen. En met heel veel fysieke kracht Volendam vandaag weten te ontregelen. Maar goed, je weet het nooit. Op dit moment is er een time-out aangevraagd door de coach van Volendam. Dat is Martin Vlijm. Hij praat op zijn spelers in tien minuten nog ruim hebben we te spelen in deze eerste helft. En de Fransen leiden met vijf tegen 9. Nederlands elftal is door de overwinning op Moldavië gisteren 1-0 weer het slechts. Zeker groepshoofd bij het uh, EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Onze zuiderpuren zijn nog niet geplaatst. Gisteren wonnen de Belgen wel 4-1 van Kazachstan. En België neemt nu de tweede plaats in achter de al gekwalificeerde Duitsers in hun pool. Aan een overwinning in het laatste duel hebben de rode Duivels genoeg. Maar het laatste duel is wel met Duitsland. Armand Schreus in België, nou ja, dan weet je meteen waar je aan toe bent, hè? Dan weten we waar je aan toe bent. De kranten kunnen nu vier dagen schrijven tot dinsdag dat we toch kans hebben dat je nooit weet in één wedstrijd. Maar ja, veel verder komen we niet aan die redeneringen. Uh, als ik het zo hoor, heb jij er weinig hoop op. Ja, maar kijk eens, je moet echt gaan winnen in Düsseldorf tegen Duitsland. Dat is ook niet zo'n simpele opdracht, hè. Bovendien heeft de Mannschaft een heel sterk team, dat weten jullie ook. En staat er nog eens een superpremie te wachten? Ik heb gehoord dat ze bijna 200.000 euro krijgen, de Duitsers. Als ze van België winnen? Als ze, als ze, ja, want ja, ja, Ronald, als ze die tien wedstrijden op een rij winnen, en er zijn er negen gewonnen. Dus je kunt zeggen, als ze van België winnen, hebben ze onbewijs de 200.000 euro, als je die negen vorige wedstrijden even vergeet. Dus het gaat over een superpremie voor die jongens. Dus er is geen enkele reden om wat dan ook maar te experimenteren of... Te relativeren. Nee, het gaat om uh, de punten, maar vooral om het geld bij de Mannschaft. Dus het wordt voor ons toch een moeilijke avond. Dus. Ja, maar als ik het zo hoor, dan ligt de druk dus echt bij Duitsland. Ja, <laughs> ja denk je nu dat wij veel druk hebben? We hebben al zoveel punten verspeeld de voorbije maanden. Dat eigenlijk, als we het niet halen, ligt het daar natuurlijk. Hè. Het heeft niet, niets te maken met die wedstrijd die er nog aankomt... want dat is de allermoeilijkste van de team. Mm -hmm. zeg, in Nederland is Dries Mertens bij PSV goed op Dreef. Uh, hoe, hoe is hij in het nationale team in België? Ja, die uh, is toch niet zo uh, aanwezig, vind ik, als bij PSV. Dat komt omdat wij België spelen nu met drie uh, jongens vooraan. Dat is nog een restant van het ding advocaat. Mag ik niet vergeten te zeggen. Mm -hmm. en, uh, dus dat is één spits. En dan uh, op, de, op de twee flanken staan de kleinste spelers die we hebben. Dries Mertens aan de ene kant en Eden Hazard van Rijssel. Die is de beste speler van Frankrijk geweest vorige competitie. En die twee jongens, ja, die lopen wat door elkaar. Die hebben ook niet echt... 100% waterdichte tactische afspraken. En die lopen heel regelmatig op dezelfde flank allebei. Dus daar is nog heel wat coachwerk nodig. Maar dat betekent wel dat het soms ten koste gaat, zowel van de ene als van de andere. Uh, gisteren liep dat nu voor één keer goed. Maar ja, we hadden Kazachstan tegen en dat is nu niet meteen de meter om dat te meten. Nee, je noemde Eden Hazard. Dat is een, uh, een speler die wij nauwelijks kennen, waarschijnlijk omdat hij in Frankrijk speelt. Uh, door Lekens uh, weer in genade aangenomen. Wat is dat voor een speler? Ja, dat is een, een, een hele kleine jongen uh, van, van uh, om en bij de twintig. Een geweldige dribbelaar. Die is van in, uh, 13, 14 jaar geleefd en is die al vertrokken uit België. Die Franse ploegen hebben allemaal opleidingscentra. Centre de formation heet dat daar. En hij heeft dat helemaal doorlopen in Frankrijk en is daardoor een goede voetballer geworden. Wij kenden die dus in België ook helemaal niet. En uh, op 16 stond hij in het eerste elftal in de basis bij Rijssel. Lille, dat ligt trouwens heel dicht bij de Belgische grens. En op die manier hebben wij hem ook leren kennen. Dus jullie weten niet wie het is, maar dat wisten wij enkele jaren geleden ook helemaal niet. Het is een echte kleine, snelle dribbelaar. Het is ja, zo'n soort betere drie smertens. Je is daar helemaal mee te vergelijken, ook fysiek. En ja, vorig jaar werd hij uh, uitgeroepen tot beste speler van de Franse competitie. Maar het is wel een wat eigenzinnige jongen. En Lekens is een coach die niet zo best om kan met z'n vind ik. In het verleden had hij al... Uh, een enorme aanvaring met Enzo Schiffo, want Lekes was ook bondscoach in 1998 bij 2K in Frankrijk. En nu had hij met Hazard een rel enkele maanden geleden. Dat weten jullie misschien nog, want die was vervangen tijdens een wedstrijd, tijdens een Interland... En die was onmiddellijk buiten een hotdog gaan eten. <laughs> Dat kan alleen in België gebeuren, zoiets. <laughs> ja, het Belgische team heeft wel veel mooie namen. Mertens, Hazard, Simons, company, uh, Lukaku, noem maar op. Uh, heeft lekens er ook een echt team van kunnen maken? Nee, ja, gisteren wel. Maar ja, gisteren vind ik geen meter, Maar Kijk, we hebben dat nooit gekend. We hebben bijna voor elke positie twee goede spelers. Dat is een, een ongekende weelde. Maar dat leidt ook tot, tot verschuivingen die tot heel wat irritaties leiden. Onder andere met Jan Vertongen. Die kennen jullie dan wel heel goed. Uh, soms staat hij centraal uh, verdediger, Gisteren staat hij dan weer uh, flankverdediger. En ja, vaak uh, leidt dat tot irritaties, tot verhalen. Dus leken is daar nog niet echt in geslaagd. Je weet ook, bij een uh, nationaal team heb je die spelers maar twee, drie dagen bij je. En uh, misschien is dat voor iemand als hitting geen probleem. Maar voor ons is dat toch nog vaak moeilijk. Want iedereen die uh, ambieert een basisplaats. En ja, als je een bank hebt met zes, zeven jongens die ook in het buitenland spelen, dan wordt dat toch voor Belgen al wat moeilijk... om dat iedereen nog verkocht te krijgen. Ja, nou heb ik als laatste vraag nog staan... mocht België zich plaatsen, is het dan een gevaarlijke outsider? Maar ja, daar weet ik het antwoord wel op. Want als ze zich plaatsen, winnen ze van Duitsland. Nou ja, dan zijn ze altijd een gevaarlijke outsider, toch? Dan winnen wij het EK, denk ik. <laughs> Zou dat niet? Als wij hier thuis soms gaan winnen. Dan durf dan ik nog wel een flesje op te zetten, <laughs> man. <allemaal. laughs> dan houdt niemand ons nog tegen. Nee, dat denk ik ook niet. Ze Heel veel sterkte de komende week. <laughs> ja, dankjewel. She came in, looking like a queen. I said, please step into my dreams. She said, start where I belong. And so I wrote another song for my. met don't give up on me. Ja, nooit opgeven kunnen we tegen Volendam ook wel zeggen... maar als je al heel snel met vier punten achter staat... dan wordt het wel moeilijk, Richard van de maan. Ja, dat is zeker zo. Maar Volendam toont veerkracht in de eerste helft. Met nog ruim vijf minuten te gaan is het acht tegen 10. Laatste doelpunt van de Fransen zojuist gemaakt. Maar Volendam kwam terug tot een marsje dus van één doelpunt. Heeft nu de aanval met Snijders in het midden. Speelt de bal naar Adams. De schutter op de linkeropbouw. Van Limbeke zit veel tempo in het spel. Ook veel beweging zonder bal. En vanuit de hoeken op de break is ook al een aantal keren gescoord door Volendam. En daar moet Volendam het vooral ook van hebben in deze eerste wedstrijd. Volgende week is in het uh, Stade des Spoor in Nantes is de return. Maar Volendam zal het vooral moeten hebben van de snelle breakout van de tegenaanval. Martijn Kappel, de keeper, zal veel uh, Franse schoten moeten stoppen. En vanuit daar zal dan heel snel via de hoeken in de counter een doelpunt moeten worden gemaakt. hoeveel denk je dat ze moeten winnen vandaag om het volgende week in Frankrijk te kunnen redden? Ja, ik denk toch zeker met een doelpunt of 4-5 verschil. Daar heb ik me laten vertellen door Franse collega's. Zitten ongeveer 3-4 toeschouwers gemiddeld per wedstrijd. Dat zal in een Europese wedstrijd misschien nog wel meer zijn. Dus ik denk toch zeker, terwijl Van Limbeek nu scoort voor Volendam. 9 tegen 10. Ik denk toch zeker een doelpunt of 4-5 zal nodig zijn om daar een goed figuur te slaan. En om misschien wel een ronde door te komen. Misschien nog wel veel meer doelpunten. Maar dat zal denk ik vanavond in Volendam al zeer moeilijk zijn. En tot nu toe weet Volendam in elk geval bij te blijven. Met nog ruim 4,5 minuten gaan. Nu misschien een kans op de break. Nee, Adams krijgt de bal net niet bij Deurenkemper. Dan ligt de bal even over de zijlijn. Proberen de Fransen snel de aanval op te zetten. Dat mag niet van de Zweedse scheidsrechters. En dus moet het overnieuw gebeuren. Overwegend Franse spelers in deze ploeg. Eén Zweed die in januari op het WK een sensatie was. Dat is Ekdal Douritz. 22 jaar pas een hele goede linkeropbouwer. En verder nog één Spaans speler aan de rechterkant bij deze Franse ploeg. Nu wordt er een time-out aangevraagd door de coach van Nantes... bij de 9-10-voorsprong voor de Fransen. En dan zaalsport-Nederlandse competitie. Dat is basketbal vanavond. Ja, basketbal. Wat is er over van de basketbalcompetitie? Zijn Groningen en Leeuwarden dan meteen topploegen... als ze de eerste wedstrijd gewonnen hebben, Leon Kersten? Uh, op dit moment wel, want we staan bovenaan. Uh, in algemene zin, ja, Groningen is natuurlijk een topploeg in Nederland. Zeker in een ambiance zoals vandaag weer Martini Plaza. Ik kijk om me heen, ik zie nog wat lege stoeltjes. Nou, die haal ik van de 4500 af. Dan denk ik dat er toch 4000 mensen zitten te kijken naar deze wedstrijd hier in Groningen. Net tussen de favoriet, Groningen en Leeuwarden. Wat een, uh, een verrassende ploeg kan worden deze competitie. Natuurlijk, kampioenschap voor de Vriezen is ver weg. Maar ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen van Leiden. En dat is de kampioen van vorig jaar. En dat was een verrassing voor velen. Ze hebben een goede coach, Erik Braal. Die had een jaartje sabbatical. En uh, die heeft eigenlijk zichzelf aangeboden bij Leeuwarden, hoorde ik net, voor de wedstrijd. Die heeft gewoon die club gebeld en gezegd, wat zijn jullie plannen? En wat zou ik daarin kunnen betekenen? Toen hebben ze een gesprek gehad in februari. hebben lang met elkaar gesproken. Ja, en nu nou, heeft Leeuwarden een alleraardigste ploeg... die eigenlijk de eerste voorsprong van deze wedstrijd had moeten nemen omdat er een uh, Sanchez omhoog ging voor een lay-up, maar die ging mis. Ja, er is natuurlijk al veel gezegd over die Nederlandse competitie. Er zijn acht ploegen over. Nou, die, die competitie is gewoon van start gegaan vorige week. Ja, en de twee van de ploegen die een wedstrijd wonnen. De derde was Den Bosch, die won ook een wedstrijd. Die zijn vandaag vrij. En twee van die andere ploegen die staan op het veld. Natuurlijk, er zijn veel Amerikanen. Maar bij Leeuwarden twee Nederlanders. En één daarvan is zeer opvallend, de Paula... Hij was in 2003, 2004 dat seizoen speler van Groningen. Was echt een enorm talent. Een van de grootste die Nederland heeft gehad. En uh, hij is helemaal uit de picture geraakt. Hij heeft een keer zijn kniebanden gescheurd. Zijn carrière is alleen maar ja, de berg afgegaan. Maar hij is nu terug in de eredivisie. Erik Braal heeft hem... ...kunnen overtuigen om hem van een lager niveau weer terug te keren in de eredivisie. En vorige week maakte hij 25 punten in die wedstrijd tegen Leiden. Kijk, en dat zijn nou van die lichtpuntjes die dan toch leuk zijn om te zien. Bij Leeuwarden ook nog George, George Poels in het veld. Een lange Nederlander van 2 meter. 10. En tegenover hem Thomas Koenis, ook een Nederlander, 2,7 meter. 7. En nou, of niet, voor mij Poels met de bal. Achter hem Koenis, die verdedigt. En een loopfout van uh, Poels. Ja, dat uh, had ik zelf ook wel gezien. Uh, daar hebben we de scheidsrechter niet voor nodig. Als je gewoon aan de wandel gaat met de bal in je handen, dat mag niet. Want we zijn dus al bijna een minuut onderweg. Nog geen scores. Dat is niet des basketballs. Maar ook deze twee coaches. Hakim Salem. Dat is de coach van Groningen. Zegt u wie? Hakim Salem. Ja hij, wie? Jaar, ja, hij was vorig jaar coach van Amsterdam. Dat was zijn debuutseizoen in de Eredivisie. Ja, met die ploeg haalde hij net de play-offs. Die hadden toen geen geld, alleen maar Nederlanders. Nou, en hij heeft het zo goed gedaan in de ogen van de technische leiding in Groningen. Dat is Albert van der Ark, oud-speler. Dat Hakim Salem, Egyptische achtergrond, 34 jaar dit seizoen aan het roer staat in Groningen. Ja, en dan komt er toch wat op je af, hoor. Want het is niet alleen een ploeg die je draaiende moet houden. Maar ja, al dat publiek, en al dat publiek heeft ook een mening. Want zeker in Groningen heeft het publiek eh, best veel te vertellen. in ieder geval, ze hebben een grote mond... Ze denken verstand te hebben van basketbal. En de meesten hebben dat ook wel. En dan kunnen ze heel, heel veel druk leggen op zo'n coach. En nou ja, ik moet nog zien hoe uh, deze 34-jarige daarmee omgaat. Want het is interessant. Eén jaar ervaring in de eredivisie. En het is een coach talent. Zeker bij de lagere teams. Maar ja, in Groningen wordt toch wat meer verwacht. In Groningen zal moeten winnen dit seizoen. Alles moeten winnen eigenlijk. En ze gaan ook nog heel spelen. Nee, het is nog niet gescoord. <laughs> en eigenlijk is het een hele rommelige pot. Want ik zie spelers lay-up proberen te maken die er niet in gaan. En block shots. En uh, die Lance Jeter, dat is een nieuwe Amerikaan voor Leeuwarden, Die had de bal en uh, ja, die probeert een aanval op te zetten. Die krijgt hem nu terug. Die wordt bijna pootje gehaakt. Die had er vorige week 30. Samen hadden ze dus 55 punten, Jeter en De Paula. En de Jeter die schiet nu en die bal gaat op de ring. En dan is de rebound voor Thomas Koenis. Elleboogjes breed. Dan moet je niet in de buurt staan bij die elleboogjes. Daar hebben we nu bijna twee minuten gespeeld. Dan wordt er niet gescoord omdat Groningen de bal weer verliest. En dan hoor je het gemorrel weer op die tribunes. Ja, het is. Ja, het is natuurlijk het begin van het seizoen en het is een beetje aftasten nog voor die spelers. Al die oefenwedstrijden is natuurlijk iets anders. Die hebben ze zat gespeeld. Nu dan de bal, zou je bijna zeggen, voor Sanchez van Leeuwarden. Maar er zat Thomas Koenis, toch weer goed tussen. Nou, die heeft een opvallende eerste twee minuten voor een Nederlander. Want ja, hij heeft dus iemand van score afgehouden dat nu bijna de bal onderschept. En dan heeft Leeuwarden nog tien seconden om die aanval af te maken. Beide coaches Keurig en Pax staan bijna in het veld te vertellen wat er moet gebeuren. Die bal die komt bij Sanchez, die schiet... En Die raakt helemaal die ring niet eens. Jongen, jongen, jongen. <laughs> en je zou toch zeggen, als je naar boven kijkt ligt. We wachten zat. wel op de eerste score ja, hoor. Nou, nu misschien dan. Dan gaat, er gaat ja, Thomas Koen het voor de rebound. Maar ja, er werd van tevoren al een fout gemaakt op David Bell. En die mag dan twee vrije worpen gaan nemen, de Amerikaan. Nou, dan zijn we 2 minuten en 18 seconden onderweg. En dan mag David Bell, De Amerikaan van uh, Groningen, naar de vrije worplijn. Ik vraag me trouwens af, want zojuist net voor de wedstrijd kwam, Louis van Gaal hier binnenlopen. Die uh, zit eerste rang achter de wedstrijdtafel, wat hij ervan denkt. Maar hij zit in ieder geval met mij. En waarschijnlijk hoort hij het ook, dat die vrije woord erin gaat. Hebben we één vrije woord Hoera. van David Bell. Uh, kijken even of ik Louis van Gaal kan zien. Nou, hij zit rustig achterover te kijken wat er uh, aan de rechterkant van het veld voor hem gebeurt. En David Bell gooit ook die tweede vrije woord raak. Nou, we hebben de eerste punten binnen hoor, van deze wedstrijd. David Bell, twee vrije worpen. Kan Leeuwarden dan iets terugdoen? Nou, wie weet. Dan gaat de bal naar Chitwood. Chitwood aan de linkerkant zoekt zijn spelverdeler, maar dat uh, lukt niet. Ja, Leeuwarden probeert het wel. Bal bij Tjude Paula. Lukt het dan? Nou, uh, de muziek wordt hier gestart. Uh, misschien om de spelers een beetje te motiveren. De Paula gaat omhoog. Nee, paas opzij. En dan hebben we ook de score voor Leeuwarden. Sanchez. Nou, 2,5 minuut gespeeld. Stand in Martini Plaza tussen Groningen en Leeuwarden. 2-2. kent het misschien van Randy Crawford, maar dit was Shola Ama met You Might Need Somebody. We hebben al een lange tijd niks gehoord van de sportvrouw van het jaar, Nicoline Sauerbrei. Na haar gouden snowboardmedaille in Vancouver beleefde ze vorige winter een minder seizoen. Wel won ze nog zilver op het WK. Komende donderdag is de eerste wereldbeker van het nieuwe seizoen in de skihal in Landgraaf. En dus vroeg onze verslaggever Steven Dadeboud zich af hoe het eigenlijk gaat met Nicoline Sauerbrei. Het gaat goed. Ja, ik... Uh... Ik heb een goede zomer achter de rug, meer overzicht, meer in balans met mezelf, gewoon uh, minder afleiding gehad. En dat is heel bewust gedaan, omdat ik uh, het gevoel had dat ik maar achter de dingen aan bleef lopen en vooral achter mezelf. Want dat was na die Olympische titel een beetje het geval, die zomer, dat was een chaotische zomer. Het was een heel chaotische zomer en ik, ik heb heel bewust Eigenlijk uh, zoveel mogelijk afproberen te zeggen. Um, maar ja, sommige dingen zijn noodzakelijk vanuit sponsoring. En sommige dingen zijn uniek die je nooit meer uh, mee zal maken als je dat op dat moment niet aangrijpt. Maar over het algemeen uh, is het toch nog, ook misschien met alles... Uh, uh, ja, je, je staat heel anders in het leven in ene. En uh, alle aandacht daarnaast ook. Hè, waar ik ook kom, word je herkend. En um, dat heeft al met al best wel veel onrust gegeven. Waardoor ik uh, vermoeid het seizoen in ging afgelopen seizoen. En toen ik daar kwam was ik eigenlijk al te laat. Je behaalde nog zilver op het WK. Maar over de rest van het seizoen, wat, wat zou je daar voor oordeel over geven? Ja, het uh, uh, kwam er steeds net niet uit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je niet scherp genoeg bent. En een paar keer met pech te maken gehad. Maar ja, ook dat uh, hoort dan weer bij zo'n seizoen helaas. Maar ja... Uh, voor, kijk, het was een gemiddeld seizoen. Het was niet super slecht, maar het was zeker niet goed. Heb je er achteraf spijt van dat je die zomer zo hebt aangepakt zo, zoals je het gedaan hebt? Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het anders had moeten doen. Want wat ik zeg, ik heb zoveel afgezegd en zo vaak nee verkocht. En dat is voor heel veel mensen een mega teleurstelling geweest. Maar um, ik zou niet weten hoe ik het anders heb moeten doen. Eigenlijk heb je alles bereikt wat je kan bereiken als snowboarder. Dat klopt, maar... Uh, dat is fantastisch om terug te kijken. Alleen, ik heb nooit gesport voor die medaille. En nooit gesport voor een gouden medaille op de Olympische Spelen. Ik heb gesport uit liefde voor de sport. Um, dat ik goed ben geworden in snowboarden... had net zo goed iets anders kunnen zijn in een andere tak van sport. En um, dat was voor mij ook een hele andere drive... Om, om mezelf te willen verbeteren en goed te willen zijn. Maakt het daardoor ook makkelijker om, nadat je dan ja, wel dat grote doel bereikt hebt... Uh... Ja, toch door te gaan? Um... Ik bedoel, ik kan me voorstellen... Ja, nou, ik ja. heb alles bereikt, uh, het zal allemaal wel. Ik ga nu wat anders doen. Nee, ik heb daar geen seconde over nagedacht. Puur omdat ik wist dat ik er nog niet klaar voor was om te stoppen. Omdat ik het nog zo mooi vind om mezelf te verbeteren... met die honderdste bezig te zijn. En de passie voor de sport uh, is voor mij het belangrijkste. En ja, dat die Olympisch gouden medaille gewonnen is, is waanzinnig. Dat is iets voor de rest van mijn leven. Alleen niet de reden om te stoppen. Hoe moeilijk is het dan toch vorig jaar geweest? Hoe moeilijke momenten heb je gehad? Veel, veel lastige momenten. Je. Ik sta niet scherp aan de start, ik ben vermoeid, ik herstelde niet zo snel. Daardoor wordt een reis, het reisschema wordt zwaar. En steeds proberen opnieuw op te laden en proberen de balans weer te vinden tussen... je rust in je training en je wedstrijdmomenten. Alleen ja, een wedstrijd is altijd hectisch. Dus het is bijna een onmogelijke opgave die je zelf probeert te geven. Dus ook Nicolien Sauerbreij stapt wel eens met het verkeerde been uit bed... ziet wel eens de regen tegen haar uit te slaan en denkt van... nou, pff, vandaag alsjeblieft <laughs> even niets, hè? Nou, ik heb gelukkig echt geen last van zo zijn... maar dus verkeerde been uit bed stappen ken ik echt niet. Maar wel eens van, jeetje, uh, wat een drukke dag... of moet ik dat nou allemaal vandaag nog doen? Of het gevoel van stress eigenlijk, van uh, bepaalde onrust in je lijf. En dat is iets wat natuurlijk helemaal niet, niet mag... Maar ja... En is dat echt puur na die Olympische medaille gekomen? Uh, niet zozeer daarna. Na, na dit seizoen. Na dit seizoen. Ja, ik denk dat ik toch uh, eigenlijk een rustmoment had moeten pakken. Maar ik zou niet weten wanneer ik had, dat had moeten doen. Dus ik kan achteraf wel zeggen, ik heb het niet goed gedaan. Maar ik zou niet weten hoe ik het anders had moeten doen. En die stress die... De, de, wat in je hoofd zat, daar ben je nu, denk jij, vanaf? Ja, ik voel me een ander mens. ja. ja. Ja, ik kan gewoon nu rustig op de banken zitten en denken van... ja, zo, ik ben tevreden en alles is goed, weet je wel? En niet altijd, maar bezig met het volgende en het volgende en het volgende. Gejaagd door de Olympische medaille, dat kun je eigenlijk misschien wel zeggen? Uh, ja, gejaagd door het Olympische effect. Gejaagd door, uh, door soms ook mezelf, maar ook door anderen. Ja. Nou is het oktober. Um, de sneeuw, de kunstsneeuw hier in Nederland in Landgraaf volgende week, uh, ligt weer uh, aan je voeten, bij wijze van spreken. Is dat ook, roept dat bij jou ook dat gevoel op? Is dat, is dat wat je drijft, die sneeuw en daar vanaf gaan? Absoluut. Ik vind het alleen met Snowworld uh, best moeilijk, omdat ik daar echt wel een haat-liefdeverhouding mee heb.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 Absoluut. Dat klinkt een beetje raar trouwens. Maar. Ja, dat koude. Nee, de drijfveer is voor mij de snelheid. De, de, de, de techniek van de sport. De, de, de hondenster waar je mee, mee aan het worstelen bent. De hele omgeving. Zoals de afgelopen periode. We, we hebben we in, in Zwitserland gezeten met de Matterhorn. En denk je: Godverdomme, dit is gewoon mijn werk. Dit is, dit is mijn werkplek. En ja, dan besef je gewoon weer des te meer hoe, hoe mooi het is dat je dit nog kan doen. Ja. En dat hou je nog wel even vol? voorlopig wel, ja. Die vraag heb ik mij ook die vorig jaar ook gesteld. Dat zou kunnen. <laughs> nee, maar wat, wat uh, Sochi, Dat zijn de volgende Olympische Spelen. Uh, speelt al door je hoofd? Hoe zit dat precies? In mijn achterhoofd. Ik ben er wel mee bezig, maar uh, niet zozeer nu al. Uh, met dat je met huisvesting of wat dan ook bezig bent, dat absoluut niet zo concreet. Maar wel met wil ik daar uh, presteren. Um, ik ga een lijst maken met negatieve, positieve punten. En uh, Slalom is natuurlijk nu het tweede onderdeel wat we hebben gekregen. Dus je krijgt daar twee kansen. Dat is een positief punt neem ik aan. Is heel positief punt. Maar ik weet ook hoe moeilijk het zal zijn om Olympisch goud te verdedigen. Mm -hmm. hoe, hoe moeilijk dat zal zijn. Dat is, ja, uh, ik denk dat ik daar met een andere instelling naartoe moet gaan. Olympisch goud heb ik binnen. En, en dan daar gaan kijken hoe je, het, uh, op, ja, hoe je het op dat moment weer gaat doen. Op een heel andere manier denk ik. Ik denk dat je dat Olympisch goud van Vancouver thuis moet laten. Gewoon op, weer opnieuw moet starten zeg maar. Ja, de verwachtingen zullen dan, je weet hoe dat gaat, die zullen dan hoog zijn. Als je naar Sotje gaat. Ja, dat zal zeker, ja. Maar ja, ze zijn ook tijdens de World Cup wel hoog, dus er is altijd wat druk. En de verwachtingen zijn er altijd. Goed, er komt een lijstje met plussen en minnen. En wanneer komt daar een dikke streep onder te staan in de uitslag? Einde van het seizoen. Uh, zodra ik gewoon lekker het voorjaar, uh, zodra het voorjaar is begonnen. Voordat ik uh, me uh, moet focussen op eventueel voor nieuwe voorbereiding of uh, eventueel heel wat anders. Maar nou, eerst landgraven en daar wil je ook eens een keer bovenaan staan. Ja, dat zou het allermooiste zijn. Ja. Ik, wil, ik ga er absoluut voor. Ik wil daar ik absoluut goed presteren. Maar ik hoop dat dit jaar liefde wordt in plaats van haat. the chances of running into you I'm standing out on the edge looking for proof I'm staring up at the stars waiting for God to show me the way to your heart and here you are I wow. uit Pasadena, Chris Pierce met what are the chances? Na 2,5 minuut was het bij Groningen Leeuwarden 2-2. En toen hadden we het toch echt over basketbal, Leonke? Ja, daar leek het even niet op. Het was meer, eh, nou, bijna voetbal, zolang als het duurde wat er gescoord werd. Inmiddels eh, zijn de eerste 10 minuten van deze wedstrijd voorbij... en hebben de ploegen het ringetje toch wel weten te vinden. Alleen Groningen net iets vaker dan Leeuwarden. Bij elkaar opgeteld kwam Groningen tot 24 punten en Leeuwarden tot 15. En die kwamen vooral in de laatste minuut. Want één minuut voor tijd was het nog 17-14 voor Groningen. Ofwel een uh, 7-0 uh, tussensprint aan het eind van de eerste kwart. Onder andere door een driepunter van Alex Wesby, een nieuw Amerikaan in Groningen. Echt in de buzzer van uh, het slotsignaal van de eerste 10 minuten. Ja, het is, uh, ik vind het geen best basketbal. Afgelopen zondag zat ik bij Den Bos Weert. Uiteindelijk won Den bos, maar het was ook geen beste wedstrijd. En... Nou, het niveau hier is niet veel hoger. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. De ambiance is wel wat gezelliger. Dat moet ik toegeven. Maar op het veld... Uh, ja, Groningen probeert het wel, maar heeft wat moeite om die ring te bereiken. En, ja, de drie punten vallen wel. Drie van de vier raak. Dan heb je gelijk dat verschil van negen punten verklaard. 24-15. Omdat Leeuwarden 0 op 5 drie punten raak schiet. Ze hebben ook maar 1 op 4 van de Vrije worpen. Dus het is allemaal in de afronding nog niet helemaal je van het. Maar nou ja, als je dan die tussenstand hebt van 17-14, dan denk je van het is nou, in ieder geval spannend. Maar nu staat er toch een serieus gat op het bord. Omdat er ook nog twee vijf worpen zijn raakgeschoten door de Groningers zojuist. De Vares is het nu 27-15. Een 12 punten verschil. Dat is echt een groot gat. Uh, Dawson, dat is een Nederlander, zeg ik er maar bij. Onze achternaam vermoedt dat niet. Die paas de bal naar Adako. Adako gaat omhoog. Gooit de bal voor Leeuwarden. Door de ring. Het zijn puntjes die Leeuwarden heel hard nodig heeft. We hebben een half minuutje gespeeld in het tweede kwart. Stand Groningen-Leeuwarden 27-17. En dan nog even handbal ook. Volendam tegen de hand. tweede helft begonnen, Richard. Ja, drie minuten. We zijn met Volendam in de aanval op weg naar misschien het dertiende doelpunt van Volendam. En dat gaat er niet komen, want Jasper Snijders die... Schiet wel naar de hoek, maar de Franse keeper Magaïs haalt de bal vrij makkelijk weg. 12-14 na dus drie minuten spelen in de tweede helft is de voorsprong voor Nantes. Volendam speelt zeker niet onaardig. En als ik het Franse team Nantes zie spelen, dan vind ik ze toch bij vlagen zeer laconiek. Spelen veel technische fouten. Het is slordig soms om na te kijken, maar wel Af en toe zetten ze in één keer aan en dan maken ze zo binnen drie minuten ook vier doelpunten. En dan gaat het dus erg hard en staat Volendam ook zo met een paar goals achter. Dat is nog steeds het geval. Ook deze bal vanaf de rechterkant gaat erin. Martijn Kappel, de keeper is kansloos. En zo is het 12 tegen 15 in het voordeel van Nans in deze wedstrijd tegen Volendam. Stijnen van dit uur langs de lijn. We zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur. Gelezen door Martijn van Beek met nog drie uur langs de lijn tot 11 uur dus.